Het weer. Nevel en mist breiden zich weer uit. Vannacht kans op dichte tot zeer dichte mist. Morgen blijft het grijs, al komt er smiddags op steeds meer plaatsen zon. Temperatuur 3 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Allereerst de waarschuwing. Met uitzondering van het Zuidoosten... komt in het hele land dichte tot zeer dichte mist voor. Kijkt u goed uit. Het aantal files neemt nu gelukkig af, maar ze staan er nog wel. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen Stroe en Barneveld. 4 kilometer na een ongeluk, de weg is daar weer vrij. A12 Utrecht richting Den Haag, er staat een file van 6 kilometer tussen Harmelen en Nieuwebrug. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen Knoppert Klein Polderplein en Delft Zuid 4 kilometer. A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen Wiegen en het Ewijk 6 kilometer. Excuse. Aan iedereen onderweg sterkte en goede reis.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 Dit is Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Exclusief. Eigenwijs. Grensverleggend. Op locatie. Bureau Buitenland. Nu. Met Rick Delhaes. Welkom bij het buitenlandprogramma van Radio 1. Ik ben in San Pedro Sula. De tweede stad van Honduras. Het is zondag ik loop de kerk binnen. Het is een orthodoxe kerk. En in de tafellaken... Staat Arabisch geschreven. Het zijn Palestijnen. Want Honduras heeft een van de grootste Palestijnse gemeenschappen op het westelijke halfrond. Ja, fotograaf Kadir van Loohuizen vervolgt zijn reis van Zuid-Amerika dwars over het continent naar Noord-Amerika in zijn serie via Panam. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het ontwikkelingsbeleid van staatssecretaris Ben Knapen. Wij nemen hier vast een voorschot op met een debat tussen PvdA-europarlementariër Thijs Berman en Peter van Lieshout van de WRR. En we hebben een reportage uit Colombia dat in taal uitgefaseerd wordt. Met andere woorden, Nederland stopt met ontwikkelingshulp aan Colombia. Maar we beginnen met Egypte, waar het sinds afgelopen vrijdag onrustig is. Honderdduizend mensen demonstreerden opnieuw op het Tahrirplein. Er is een dode gevallen en 700 gewonden. En in Cairo is Koert de Buff. Hij is gezant van de Europese liberalen in Noord-Afrika. Uh, meneer de Buff, u was er afgelopen vrijdag bij en ook dit week einde. Hè? Waarom zijn de Egyptenaren zo massaal de straat op gegaan? heb een kwaad op het leger. Omdat het leger uh, niet van plan is om zijn uh, macht die ze na de revolutie hebben gekregen, om die opnieuw af te staan. Ik sta momenteel op de reisplans ja. en de mensen zijn eigenlijk bijzonder boos omdat zij willen dat de revolutie waar ze hebben gevochten, waar mensen ook een leven voor hebben gelaten, dat dat zou leiden tot een echte democratie en een uh, civiele president die zou verkozen worden door hen zelf. En momenteel lijkt het erop alsof uh, het leger niet van plan is om die verkiezingen te laten doorgaan. Ja, de militairen hebben zich eigenlijk boven de wet gesteld. Hè? Wat, wat hebben ze besloten voor zichzelf? Ze hebben we geprobeerd om in het, uh, het grondwettelijk, uh, de grondwettelijke principes, die moet nu worden vastgelegd, om zichzelf eigenlijk om hun uh, begroting geheim te maken. Om ten tweede hen de mogelijkheid te geven. Om uh, ook wetten die worden gestemd in het parlement, om die gewoon uh, ja, uh, um, ja, om, om, om onwettelijk te laten verklaren. Dus eigenlijk zullen ze zichzelf een rol geven die in een eigenlijke democratie uh, onmogelijk is. Ja. Dus, uh, en daar zijn de mensen me bijzonder boos voor. Ja, um, niet alle uh, partijen, niet alle oppositiepartijen zijn naar het Taglierplein gekomen. Hè? Eh, dat klopt. Dus eh, in principe was iedereen het over eens eh, dat eh, die principes die, de, voor zichzelf, die het leren ik zichzelf naar voren had geschoven, die niet konden, maar omdat eh, een aantal wat meer extreme moslims, zelfs die het volgende nou, het hele document eh, in de vulbak moest worden gehoord, en een aantal liberale tematen daar niet mee eens waren, wilden zij niet komen. Ze zeiden, oké, okay, een moslimbroederschap eh, is op per de te zijn daar, wij komen niet. Maar ja. een aantal andere partijen, of circuliere partijen, die zijn uh, toch wel naar hier gekomen. Dus. En vooral, belangrijk, uh, de zogezegde beweging van 6 april. Dus de, de oorspronkelijke oppositiebeweging tegen uh, Mubarak. Ja, de... Die waren hier en die zijn hier trouwens nog steeds. Ja, De jongerenbeweging van 6 april, die een belangrijke motor was van de demonstraties uh, in januari, februari. Kun je nou eigenlijk zeggen dat deze confrontatie een confrontatie is tussen de moslimbroeders en het leger? Wel, um, zondag, of dus tenminste vrijdag, uh, leek dat erop, omdat het hier inderdaad namelijk moslimbroeders waren, die de grootste partij zijn. He? En uh, die eigenlijk, laten we zeggen, zich niet hadden laten beknotten door het leer, eenmaal ze de verkiezingen zouden hebben gewonnen. Vandaag is die situatie volledig omgedraaid. Er zijn hier niet veel broeders, maar heel veel uh, jonge opposanten. Dus uh, die uh, inderdaad op straat komen en het plein blijven bezetten. Dus de situatie is opnieuw volledig veranderd. Ja, en, en hoeveel mensen zijn er daar nog bij u op het Tahrirplein? Oh, ik sta momenteel midden tussen. het is moeilijk in te schatten, maar laat mij zeggen toch een, een paar duizend hoor. We komen er uh, permanent bij, Elke, ja. bij de, de straten komen we permanent vol naar hier. Dus ik vermoed dat een uh, binnen over een uur of twee het plein ja, relatief vol zal staan. En dan spreken we toch gemakkelijk over 10-15 duizend mensen, gemakkelijk. Ja, wie, wie gaat deze confrontatie winnen? De mensen op het plein of het leger? Maar het is veelzeggend dat het leger geprobeerd heeft tot anderhalf uur geleden om een uh, school te kruisen. Uh, ik stond hier ook, de situatie was bijzonder gevaarlijk. Uh, ik ben echt moeten weglopen. Uh, net zoals iedereen trouwens. Maar hij heeft de tenten in brand gestoken. Maar ze hebben zich momenteel teruggetrokken. Eigenlijk, ik denk een stukje vanuit de wetenschap dat als er uh, nog gewonden en doden vallen, dat het zich enkel tegen het regime kent En dat mensen. Uh, nog vast zullen worden om hier op straat te komen. Ja, de, de, er is gezegd uh, door de regering um, dat de verkiezingen gewoon doorgaan... ruim over een week, hè, maandag over een week. Um, de liberale blok is uit elkaar gevallen. De moslimbroeders gaan winnen. Ja, uh, um, het is er hier eigenlijk twee grote blokken waren. Het democratische blok rond de moslimbroeders... Ja. En het uh, Egyptisch blok rond, um, uh, rond, uh, um, rond de liberalen. Ja, maar met hoeveel gaan de, de moslimbroeders winnen? Heel klein, Frans. Ja. Er gaat een andere telefoon. Volgens mij moeten wij gewoon afscheid nemen van meneer De Buff. Hartelijk dank. Uh, u bent gezant voor de Europese liberalen in Noord-Afrika. Goed, in Colombia zullen de komende jaren honderdduizenden voor geweldgevluchte boeren terugkeren naar hun dorpen. Een grootschalige landhervorming moet de angel halen uit het gewapende conflict dat ooit begon als een boerenopstand. Om te voorkomen dat grootgrondbezitters paramilitairen en hun machtige politieke bondgenoten dwars liggen, is internationale aanwezigheid een voorwaarde. Nederland is al jaren actief bij vredesontwikkeling in Colombia, maar juist nu wordt de ontwikkelingsrelatie afgebouwd. Edwin Koopman maakte de volgende reportage. Hier staan al de <laughs> <laughs> Ik wandelde er wat over straat met de Argemiro Massa, een opgewekte Colombiaanse boer. Hij is 66 jaar en geboren en getogen in Mampugan. Mampugan is een klein boerendorp te zuiden van de oude havenstad Cartagena. Of beter gezegd, het was een dorp. Want 11 jaar geleden gebeurde er iets vreselijks, vertelt Archimiro. Op 10 maart 2000 kwam er een groep het dorp binnen die zeiden dat ze paramilitairen waren. En ze verzamelden ons op het plein. En ze bedreigden ons. Ze zeiden dat we guerrilleros waren. Maar we zijn geen guerrilleros, we zijn boeren. Ze zeiden dat we de volgende dag weg moesten zijn. om tien uur mocht er niemand meer zijn. Dus die tien maart zijn we met z'n allen vertrokken. Lopend, oprezels... Op karren, met auto's. De Alle beesten hebben de we moeten achterlaten. Die durfden we niet mee te nemen. Ons dorp werd van territorium van de guerrilla... werd het territorium van de paramilitairen. Nog een geluk dat er bij ons in het dorp geen enkele dood is gevallen. no in dat dorp. Na die fatale dag kwam Argemiro Massa samen met zijn vrouw en zijn dorpsgenoten terecht op een braakliggend terrein op twee uur lopen van hun dorp. En zo werd hij een van de ruim vier miljoen ontheemden in Colombia. De meeste zijn, net als hij, kleine boeren. Slachtoffer van het geweld dat het Colombiaanse platteland al een halve eeuw teistert. Bedreigd, verjaagd of vermoord door guerrilla en paramilitairen. Maar er gloort hoop voor Argemiro en zijn lotgenoten. Si ella supie. Fíjese usted que 1% de los propietarios son dueños del 52% de la tierra en Colombia. En Colombia es 52% de la grond en handen de 1% de los eigenarios. Entonces, ese es uno de los índices más escandalosos del mundo, de concentración de la propiedad. Es uno de los más escandalosos del mundo. Y es una explicación de la guerra, porque eso originó guerrillas. Dat is een van de belangrijkste oorzaken van het gewapende conflict... want die scheve verhoudingen brachten guerrillas voort... en de guerrillas riepen weer de reactie op van de paramilitairen. En dat zegt Alejandro Reyes hier bij mij aan tafel. Hij publiceert al meer dan 40 jaar boeken over het gewapende conflict... en het landprobleem dat daaraan ter grondslag ligt. En nu, voor het eerst, zegt hij, is er iemand die naar me luistert in 40 jaar... De president heeft hem namelijk adviseur gemaakt om het grondprobleem aan te pakken. En dat zal gebeuren door in de komende tien jaar 3,4 miljard euro uit te trekken om honderdduizenden boeren hun land terug te geven en terug te brengen naar hun dorpen. Ik ben ook keer zegt con los grupos armados, aliados, en la política y la economía. Die gewapende groepen die, die zitten daar vaak nog, op die terreinen, die gaan toch niet zomaar toestaan dat die kleine boeren terugkomen. La restitución de tierras. Exige despojar a los despojadores. Het programma voorziet er ook in om degene die de boeren er hebben afgegooid, er nu zelf worden afgegooid. Ik vergeet niet dat er uh, op het uh, op het platteland en in de samenleving ook heel veel krachten zijn en groepen die. Juist voor zo'n landhervorming. Zijn. Bovendien is er een, een belangrijke internationale steun voor het uh, idee dat de Colombia nu eindelijk is uh, werk maakt van het uh, grondprobleem en van deze onrechtvaardigheid jegens de kleine boeren. De boeren van Mampugan kwamen terecht op een uh, stukje braakliggend land. Hier langs de Grote Weg op 7 kilometer van een oude dorp. En hier wonen ze nu in uh, professionele huizen. Uh, erg gelukkig zijn ze niet, vertelt uh, Arquimero. We komen hier langs uh, een terrein. Het lijkt op een, uh, een schooltje. Is dat escuela is school? Ja, Er is uh, een lot, dat is de escolar, Maar tot dit the moment alleen twee aulas. Ja, het is inderdaad een school, zegt hij. Maar het is maar een klein gebouwtje. Het heeft maar twee lokalen. Dat is eigenlijk veel te weinig. Ik had er niet aan in het Wat hadden jullie in het ouderdorp dan? Daar hadden we een school met vijf lokalen. Dus daar was ruimte genoeg. En zo is het eigenlijk met alles gegaan. De school, de kliniek, de kerk. En wat nog het ergste is, de afstand tot het land... Zou je graag teruggaan? Ah, ja, ja, ja, Ja, ontzettend graag. Mijn land is nog steeds daar en om daar te kunnen werken, dat zou geweldig zijn. En Nu, als ik daarheen ga, moet ik mijn vrouw hier achterlaten. En we zijn maar met z'n tweeën. Als ik daar zou zijn, dan zouden we gewoon de hele dag samen zijn. We komen hier bij een uh, soort van gemeenschapshuis. En hier staan uh, auto's van de MAP-OEA. Dat is uh, de internationale missie van de Organisatie van de Amerikaanse Staten. Die al uh, jaren in Colombia actief is. En vandaag ook een uh, bezoek brengen aan de vluchtelingen van Mampougan. De situatie no niet te preocupen. Er zijn ...die opereren in het markt van Marcelo Alvarez is de voorzitter van de missie hier... ...en hij zegt dat de situatie nog behoorlijk uh, verontrustend is. Er zijn uh, nog heel veel bendes hier, actief gewapende bendes... ...paramilitairen bedoelt hij dan. En uh, er wordt ook heel veel uh, drugs gesmokkeld, heel veel narco hier in de buurt. Het thema de restituatie van de tierra in deze zone ...is een thema van de preocupación het kan een zijn dat deze groepen illegale... Pueden intervenir nog een keer in Dat maakt het punt van die, de teruggaan van land en kleine boeren problematisch, want dat kan ertoe leiden dat uh, het geweld weer terugkeert in deze regio. is para eso la observación internacional? Is, is internationale waarneming daarvoor onontbeerlijk? Correctamente. Ik denk dat een van de belangrijkste más van de missie is ese: generar een puente tussen de institutionaliteit en de gemeenschappen... Dat parkeer de politica zelf niks exit. Ah, inderdaad, ik denk dat de missie een voorwaarde is door een brug te slaan tussen de bevolking en de autoriteiten. Para generar alertas tempranas que pueden evitar el retorno de actividades violentas en la zona. Daarom zijn wij hier ook actief om de zaak in de gaten te houden en op tijd alarm te kunnen slaan als er iets gebeurt. De missie van de OAS, de MAP-OEA, wordt overeind gehouden door internationale fondsen. Nederland was jaren geleden het eerste Europese land dat de missie steunde. En ook op andere manieren staat Nederland Colombia bij in het zoeken naar vrede. Er is meebetaald aan een commissie voor compensatie aan slachtoffers. En er zijn bijdragen aan organisaties die de Colombiaanse regering kritisch volgen op hun mensenrechtenbeleid. Marianne Moor van IKV Pax Christi, jullie doen al jaren vredeswerk in Colombia. Wat president Santos gaat doen met het platteland, is dat bijzonder? Dat is het zeker. Er zijn natuurlijk een aantal landhervormingspogingen geweest in Colombia. Die zijn eigenlijk allemaal gesneuveld. Uh, dit keer lijkt het erop dat de regering echt zelf uh, op grote schaal gaat investeren. Dit uh, landhervormingsprogramma is echt cruciaal voor de vrede in Colombia... Als dit hervormingsprogramma mislukt... dan zou het een enorme slag zijn voor de stabiliteit in het land. De vraag is of er regionaal gezien genoeg politieke wil is... om het allemaal door te drukken. Maar het besluit al aan zich is revolutionair. Hoe belangrijk is de internationale aanwezigheid... bij het uitvoeren van deze plannen? Voor grootschalige financiële hulp is dus het steeds minder belangrijk... maar voor de politieke druk enorm belangrijk... Uh, een centrale regering kan niet alleen dit soort hele moeizame projecten realiseren. En ze hebben gewoon internationale ogen en oren nodig... om de tegenkrachten in te dammen dat er fysieke bescherming komt voor de mensen die deelnemen... aan zo'n gewaagd programma. De boeren die uiteindelijk een nieuw bestaan op moeten bouwen... te midden nog van illegale gewapende groepen. Maar ook voor de autoriteit die vaak volslagen... onbeschermd het veld in moeten om de eerste paaltjes in de grond te gaan slaan. Dat kost natuurlijk geld. Er zullen internationaal waarnemers voor moeten ingehuurd worden. Waarom zou Nederland daarbij moeten zijn? Nederland heeft een hele goede naam in Colombia als het gaat over mensenrechten. We zijn altijd een belangrijke donor geweest... en een politieke alliantie voor de Colombiaanse regering... in een aantal zeer gewaagde mensenrechtenprojecten... zoals de reintegratie van voormalig strijders. Met die goed heeft Nederland een positie verworven... waarbij ze ook kritisch geluid kan laten horen richting de Colombiaanse regering. En in dit soort politiek moeizame projecten is dat heel erg belangrijk... En doen we dit niet? Doen we dit niet, dan ben ik bang dat een groot deel van de boeren... die gebruik maken van die landhervorming... uiteindelijk of weer belandt in de grote stad als vluchteling... of vermoord of bedreigd zal worden. Met Agamero in een taxi op weg naar het dorp... waar ze elf jaar geleden werden verjaagd. Onderweg zien we veel palmboomplantages. En dat laat meteen zien waarom die boeren hier weg moesten... Kleine boeren worden verjaagd en hun land wordt ingenomen door bedrijven... die er grootschalige plantages neerzetten voor teakhout... of voor de export van palmolie. Wat vind pueblo. dit man, Een poebel mooi, een acogedor. Het was een heel gezellig, heel mooi dorp, zegt Argemero. Het dorp is een spookdorp geworden. Er woont niemand meer. En uh, ja, terugkeren is ook niet echt makkelijk als ik het zo zie... Ik zie eigenlijk alleen maar groen. In 11 jaar tijd hebben we onkruid en planten de huizen compleet overgegroeid. Dit, uh, dit was een huis. Het is ook helemaal vervallen. Er zit nog wel een dak op, maar na tien jaar is het uh, echt totaal onbewoonbaar geworden. Het centrum van het dorp? Dit is het uh, centrum van het dorp, zegt hij. Uh, uh, hier speelden de kinderen vroeger, zegt hij met spijt in zijn stem. Stel dat alles nou hier gegarandeerd veilig zou zijn, ga je dan terug? U volverde? Het de condities De omstandigheden zijn er gewoon nog niet naar. We helpen de huizen te als de regering ons veiligheid zou garanderen en ook onze, onze huizen zou herbouwen... Ja, dan zou ik heel graag terug willen. De hele Colombiaanse ontwikkelingsscene is bij elkaar gekomen in het centrum van Bogotá. Waar een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties zometeen een rapport gaat aanbieden aan... De president over het Colombiaanse platteland en de ontwikkeling daar. En hij bedankt nu iedereen die het rapport heeft meegefinancierd. Onder andere Nederland. Nu komt president Santos zelf op het podium. Santos noemt zijn plan een agrarische revolutie. Dat is natuurlijk een directe verwijzing... Naar het taalgebruik van de guerrilla. Een revolutie, zegt hij, maar dan met democratische middelen. De kleine boeren zijn de hoop van een welvarend Colombia. Bedankt dus aan Nederland voor zijn betrokkenheid. De vraag is alleen voor hoe lang nog. De ontwikkelingsrelatie met Colombia wordt momenteel afgebouwd... Precies op het moment dat internationale aanwezigheid zo hard nodig lijkt. Ik ga langs bij Harman Idema, de tweede man van de Nederlandse ambassade in Bogota. En vraag hem of Nederland nog een rol heeft in deze revolutie van president Santos. Um. Ja, wel zeker. Ik denk in eerste plaats dat wij de regering moeten ondersteunen bij de plannen die ze hebben. We zien gewoon dat er hele goede voornemens liggen om zowel die landproblematiek als de slachtoffermatiek... als ook het einde van het conflict dichterbij te brengen. Onze politieke steun is denk ik al belangrijk daarin. Een tweede is om ook dat proces te begeleiden, want het moet natuurlijk ook uitgevoerd worden. En daar liggen een heel groot aantal problemen. En daar willen wij bij begeleiden, willen ook adviezen geven. De bescherming van de slachtoffers die land terugkrijgen is heel erg belangrijk. En dat is iets waar president Santos al de het gemeenschap... heeft gevraagd van, help ons daarbij. Want jullie aanwezigheid zal ook de druk een beetje op die bedreigingen wat verminderen. Biedt de verandering in beleid in Nederland ruimte om daar financiële aan bij te dragen? Of is dat nog onduidelijk? Nou, kijk, Colombia heeft een, is belangrijk voor Nederland. We zijn een buurland van Colombia vanwege de eilanden. Dus stabiliteit in Colombia is voor Nederland belangrijk. Dus bijdragen aan een oplossing voor conflicten is in die zin ook belangrijk voor Nederland. Dat doen we politiek en dat blijven we ook politiek doen. In ontwikkelingssamenwerking daar is een keuze gemaakt nu om uit te faseren. Dus dat betekent in principe dat wij uiteindelijk ons bilaterale uh, ontwikkelingssamenwerkingsportefeuille zullen afbouwen. Tegelijkertijd is Colombia wel opgenomen in de groep van transitielanden. Dat zijn drie landen, Vietnam, Zuid-Afrika en Colombia. Waar we zeg maar gaan proberen om op basis van de ervaring en ontwikkelingssamenwerking... langzamerhand een transitie te maken naar economische samenwerking. Dus dat gaat meer toe naar een economische relatie. Maar tegelijkertijd krijgen we wel vanuit Den Haag signalen... dat er toch wel een beetje met een paar ondersteuningsactiviteiten... ook te laten zien dat we niet alleen politiek bijdragen... maar ook het visibel zichtbaar ondersteunen. Dus dat zal veel minder zijn dan in het verleden, maar er blijkt nog wel een klein beetje ruimte om, met name die politieke relatie, in functie te geven. Hier, hoe Het dat? Als we onze school herbouwen, en het cementerio, de luz de elektriciteit, en de salud. de Ja, dan zullen we eindelijk terug kunnen naar Mampou gaan. U hoorde een bijdrage van uh, correspondent Edwin Koopman. Aangeschoven is Peter van Lieshout van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij is hoofdauteur van het WRR-rapport Minder pretentie, meer ambitie... over het ontwikkelingsbeleid dat uh, vorig jaar verscheen. En dat, zo wordt beweerd, ten grondslag ligt aan het beleid van het huidige kabinet. Uh, en in Brussel zit PvdA-parlementariër uh, Thijs Berman. Hartelijk welkom. Uh, Thijs Bergman. Ja, goedenavond. Is het erg dat we stoppen met Colombia? Ik denk dat wat heel belangrijk is. Dat is dat we op zijn minst doorgaan met harde politieke druk op de Colombiaanse regering. Want er worden veel beloftes gedaan. En er zijn nieuwe wetten. Maar nog dit jaar zijn 15 boerenleiders vermoord. Maar de vraag Precies was, om de reden. Uh, of we stoppen met de VS. Dus ook niet met nou, de ja, OS? Dat, het betekent dat je niet zomaar moet weggaan. Je moet die. Armste bevolkingen die echt heel kwetsbaar zijn, ook in dit proces van transitie dat Santos de president heeft willen inzetten, die armste bevolkingen moet je bijstaan. Dus dat Nederland moet ontwikkelingshulp blijven geven aan Colombia. Ik denk dat het verstandig zou zijn om tenminste te investeren in het versterken van de organisaties die opkomen voor die, de, die indianen dus die, het die, kleine is ja. die weg zijn gejaagd. Ja, het antwoord is ja. Peter verliezen, Lieshout, Moeten we weg of blijven in Colombia? Wat in deze hele korte gedachtenwisseling tussen jullie twee al heel duidelijk werd... is dat je even na moet gaan denken over dat woord ontwikkelingshulp... en wat je daarmee bedoelt. Ja, klopt. K kijk, ontwikkelingshulp in de klassieke zin... van wij gaan daar een projectje doen... en wij geven wat zielige arme mensen wat geld... of wat materiaal om landbouw te bedrijven. Dat heeft relatief weinig zin. Natuurlijk heeft het zin voor de betrokkenen... maar dat is niet een manier om het structurele probleem van Colombia aan te pakken. Ja. Colombia... Heeft, als van, heeft twee grote problemen. Net zoals heel Latijns-Amerika, groot grondbezit versus kleine boeren. Dat is daar overal het probleem. En ten tweede, een land wat helemaal verscheurd is... door alles wat met drugs te maken heeft. Wil je ontwikkelingskansen in het land echt serieus nemen... dan moet je een antwoord op die twee vragen hebben. En Thijs Berman zei net al, dan moet je misschien iets als politieke druk hanteren. Dat is moeilijk genoeg, maar dat is natuurlijk geen klassieke ontwikkelingshulp. Ja, nog meer cocaïne importeren de EU heeft wel een heel krachtig wapen in handen ja. en dat is dat Colombia ongelooflijk zit te azen op een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie ja. en dat, dat willen ook landen als Spanje heel graag want die hebben veel belangen in Latijns-Amerika en dan is Colombia een soort van bruggenhoofd ik vind dat dat EU vrijhandelsverdrag niet getekend mag worden voordat er duidelijk verbetering is in de situatie van nu waarin de paramilitairen buiten schot blijven waarin de moorden op mensenrechtenactivisten gewoon doorgaan waarin de verloosheid nog steeds niet is, is opgehouden. Er, er is nog nooit serieus onderzoek gedaan naar de massagraven die daar in Colombia liggen. Daar is toch een soort van, nou, ze moeten zelf maar uitvinden wat. Maar een waarheidscommissie zou toch wel een stap kunnen zijn. Maar u ziet, u ziet dus ook een rol voor ontwikkelingsbeleid in die situatie, meneer Berman? Ja, nou, ik ben het eens met Peter van Lieshout als hij zegt... maar nou, wat bedoel je met ontwikkelingsbeleid? Het is in dit geval voor Colombia vooral een kwestie van de politieke druk... op op de Colombianen die op zichzelf beste economische mogelijkheden hebben... om iedereen aan zijn trekken te laten komen. Maar er zijn wat clans aan de macht. De grootgrondbezitters hebben, hebben het vrij spel. De kleine boeren hebben het nakijken en vinden hun land niet zo makkelijk terug. Dat betekent dus dat die politieke druk van de Europese Unie... Inclusief van Nederland, dat die heel sterk moet zijn op president Santos. Hij heeft daar belang bij. Hij is, ja, hij is nu de vragende partij op zo'n vrijha vrijhandelsakkoord. Laten we het wat Want dan breder moeten we dus trekken. nu ook die druk zo sterk maken. Laten we het wat breder trekken. Uh, meneer Vrieshoud, u, u zegt van ja, hoe we denken over een land als Colombia, uh, dat is klassieke ontwikkelingshulp. En misschien moeten we er anders over gaan denken. Wat bedoelt u daarmee? We zijn heel erg opgegroeid met het idee dat er twee soorten landen zijn: rijke landen en arme landen en dat rijke landen, die arme landen, moeten helpen. Geld daarheen, een beetje deskundigheid daarheen... en dan komt het wel goed. En wat je ziet is dat dat model eigenlijk steeds meer aan het verdwijnen is. Ja. Het onderscheid is niet rijke landen versus arme landen... maar binnen een land heb je rijke mensen en arme mensen. Mm -hmm. En dat ja. leidt tot een heel andere manier van... naar ontwikkelingsvraagstukken kijken. Dan is het probleem hoe binnen een land... arme ja. mensen ook nog een kans krijgen... gegeven het feit dat er ook heel veel rijke mensen zijn... En de soort instrumenten die je vroeger had, hè, wij gaan een projectje starten, we slaan een waterpomp om het even simpel te zeggen, is dan niet meer het antwoord op het probleem van dat land. Wat is het antwoord wel? Um, Want eigenlijk zult, zegt u nou, van een, een klassieke relatie, hè, bilaterale relatie tussen twee landen waar de ene geld geeft aan de andere om te helpen ontwikkelen, daar komt een eind aan. Ja. Uh, je ziet nu al, hè? kijk naar, naar Azië, het aantal landen wat nog echt een arm land is... in die klassieke betekenis van het woord, dat neemt ontzettend snel af. Zelfs een land als Bangladesh, waarvan iedereen van geleerd mm -hmm. heeft... dat het een extreem arm land is, dat is in 2017 een middeninkomensland. Want dat land groeit al jarenlang 6% per jaar. Dat gaat heel goed in Bangladesh. En zelfs in Afrika zie je dat nog, ook een aantal landen redelijk goed gaan... en dat je maar een beperkt aantal landen hebt die echt nog van die oude klassieke arme landen zijn waar je nog wel wat specifieks bilateraal... Hè, dus Nederland samen met dat land iets kan gaan doen. Maar bijna alle landen in de wereld zijn, landen, zijn middeninkomenslanden of rijke landen... waar ook het merendeel van de armen van deze wereld inmiddels wonen. 75% van de armen in de wereld woont in een relatief rijk land. Maar dan ben ik toch ja. benieuwd of u in, in een twee zinnen kan schetsen... hoe een nieuw ontwikkelingsbeleid eruit kan zien. Als we die middeninkomenslanden niet per se hoeven... Te te helpen, maar toch zeg maar, die armen in dat land wel, wat, wat, wat moeten we dan doen? Nou, je, je... Of moeten Wa we iets doen? Waar veel meer de inkomenslanden nog wel behoefte aan hebben, zie je, is echt hele specifieke kennis. Ja? Hoe zet je nou echt goed een landbouwsysteem op? Hoe zorg je nou echt goed voor een systeem van watermanagement? Daar kun je nog wat in toevoegen als je dat goed doet. Kennis en kadervorming in zijn algemeenheid is veel belangrijker dan geld. Als... Oké, okay, maar dat, dan zegt u dus geen apart ministerie meer? Geen eigen budget? Dat is gewoon ondergebracht bij landbouw of bij economische zaken? Als die daar de eigen budgetten voor hebben, zou dat een hele verstandige plek zijn. Klinkt dat goed, meneer Berman? Nee, ik denk dat er bij het ministerie van Economische Zaken hele grote kennis is... maar niet van ontwikkelingsbeleid. En maar dat, dat moet vraagt misschien om worden iets daar... meer. Ja. ja, dat vraagt weer apart ontwikkelingsbeleid. Um, ik denk dat er in Nederland, juist in Nederland... een enorme kennis en know-how is over ontwikkelingsbeleid. Van bij, bij hele kleine NGO's die nu allemaal uh, buiten de boot vallen. Maar ook bij de hele grote natuurlijk. En dat het waar is dat we naar een andere vorm van ontwikkelingssamenwerking toe moeten. Ik ben dat volkomen eens met Peter van Lieshout. Dat staat ook heel scherp beschreven in dat WRR-rapport. Waar ik me goed in kan vinden. Maar dat betekent dat we in moeten zetten op inclusieve groei. Inclusieve groei dat iedereen kansen krijgt in de snelle economische groei... Van, van bijvoorbeeld landen in Afrika. Razendsnelle economische groei in de grote steden... waar tegelijkertijd hele grote groepen buiten vallen. Dan moet je dus inzetten op rurale ontwikkeling... en tegelijkertijd voedselzekerheid maar dan kan bieden. Maar dan kan ik me voorstellen huh? dat de woningbouwcorporaties uit Nederland... een grotere rol kunnen spelen in, in die urbanisatie... dan uh, het uh, ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Met hun kennis zeker. Met hun, met hun kennis van het beheer van publieke goederen er, met, bij, bij, op een schaarse ruimte. Ja, zeker. En daar heeft Nederland sowieso een enorme kennis in, zowel in waterbeheer als in, in ruimtelijk beheer. Ja, is er in dit kabinetsbeleid, meneer Van Lieshout, al iets te zien van uw idee? Of is het gewoon toch nog lekker klassiek beleid? Nou, je ziet in ieder geval dat de slag naar keuzes maken, langdurig aanwezig zijn, hoogwaardige kennis kunnen toevoegen. Structurele relaties aangaan. Die lijn is heel duidelijk ingezet. En dat is meer dan alleen maar wat mooie woorden en wat mooie nota's. Daar wordt hard aan gewerkt. Zoals u het net zelf al aangaf, het beleid met betrekking tot landbouw gebeurt in samenwerking met het ministerie van Eli, de Landbouwpotaar, en met een gedeelte van de Nederlandse landbouwsector. Dat is gaandeweg steeds meer in beleid geworden. Daar zie je echt dat er stappen gezet zijn. Waar het in Nederland nog moeilijk is, is eigenlijk de volgende stap zetten. Een gedeelte van je beleid zul je niet alleen via die kennis... Ja. He, geïntensiveerde kennisvorm kunnen geven... maar zul je met andere instrumenten vorm moeten geven. Thijs Berma ja. gaf net al het voorbeeld. Die handelsverdragen, daar kunnen we Colombia politiek mee onder druk zetten. Je kunt met je handelsbeleid of met je internationale landbouwbeleid... of met je klimaatbeleid of met je migratiebeleid... of met je belastingbeleid heel veel druk uitoefenen. En ook in dat soort grote, bijna mondiale vragen... een ontwikkelingscomponent een plek geven... Alleen hoe je dat precies organiseert, ook op het niveau van een ministerie of van ministeries. Dat weten we nog niet. Ja, het vraagt ook om iets anders. Berman, ja. Nou, het vraagt ook om een andere benadering van subsidies. Want uh, kijk, die hele snelle economische groei waar zoveel burgers aan deel zouden willen nemen. Als ze maar de opleiding hadden en zo. Goed, we moeten blijven zorgen voor onderwijs. Maar waar we ook voor moeten zorgen... dat is de kans bieden aan mensen... die niet zo makkelijk bij een bank kunnen aankloppen. Dat zijn boeren en dat zijn vrouwen. Vrouwen omdat ze vrouwen zijn... en boeren omdat hun oogst altijd onzeker is. Daar heeft de publiek de publieke de, de tak van de, van de bankensector een, een taak. Dus de Europese investeringsbank zou veel meer moeten inzetten... op microfinanciering. Op, uh, de, en, en wij zouden veel meer moeten inzetten op verzekeringssystemen. Ook weer voor ondernemers, voor boeren. Maar ook, so, ook, ook sociale verzekeringen. Maar meneer gezondheidszorgverzekeringen. hebben we daar, dan, hebben we daar een, een ministerie van ontwikkelingssamenwerking voor nodig? Of gewoon een investeringsbank? Nou, uh, de kennis zit bij het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. En zit ook bij een bank als bijvoorbeeld in Nederland uh, FMO... Maar die zitten ook in andere banken in Europa. En ik denk dat je daar die kennis moet bundelen. Zowel dat, dat je de ambtenaren moet, moet zetten bij de banken en omgekeerd. Ja. En dat je, dat je niet zo in, in, in schotten moet denken over ontwikkelingsbeleid. Maar dat je, uh, uh, dat je uh, koppelingen moet maken tussen subsidies en leningen. En juist met leningen kun je een, een belastingeuro heel efficiënt uitgeven. Want je krijgt hem namelijk ook weer terug. Ja, U kunt zich Nederland niet vo voorstellen hè, zonder ontwikkelingsministerie. Nee, maar ik vind ook dat deze regering hier nu toch wel foute keuzes maakt. Nederland is, is van het internationale toneel afgestapt. De Nederlandse ja. stem is niet langer te horen. En dat is vooral op mensenrechtengebied zo. Vroeger liep Nederland daarin voorop. Dat is niet langer zo. Er is een hele grote bondgenoot weggevallen voor mensenrechtenactivisten in arme landen. Dat voel, dat voel je in de VN en in allerlei organisaties. Tweede ding waar ik heel erg veel kritiek op heb, dat is de noodhulp. Dat is een ander, ander stukje van ontwikkelingsbeleid. Ja, daar is op gekort ook, hè? Daar wordt enorm hard op gekort. Ja. Terwijl... De laatste tien jaar, en ook in de toekomst... er steeds meer catastrofes zijn... met steeds grotere gevolgen... en steeds meer slachtoffers. Door de urbanisatie. Als er een aardbeving is in Haiti... door de urbanisatie is dat ook meteen honderdduizenden doden. En gaat de droogtes... meteen honderdduizenden, miljoenen mensen... daar het slachtoffer van. Doordat er simpelweg meer mensen zijn. Ja. Als we dan niet het budget voor noodhulp op zijn minst gelijk houden en liever nog verhogen... dan begrijp je dus niet wat er in de wereld gaande is. Dan begrijp je de verandering niet van de wereld. Ja, fact-free politics. Ja. Ik hoop dat de Tweede Kamer dat kan tegenhouden. Maar goed, dat is niet mijn zaak, dat is aan de Tweede Kamer. Ja, een, een andere verandering in het beleid... is de rol van het bedrijfsleven, Peter van Lieshout. Um, er moet ja. meer bedrijfsleven Iedereen betrokken worden. Iedereen maakt zich daar in Nederland een beetje zorg over. Hè? Wat gaat dit kabinet nou doen? Er zit een beetje de angst in van... ja. Wordt ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingsmiddelen nu gebruikt... om het Nederlands bedrijfsleven ergens in het zadel te helpen? Ik kan me die angst wel voorstellen, ja. maar de, de, de basisredenering is toch natuurlijk dat... He, dat woord ontwikkelingshulp, daar hebben we iets te veel accent gelegd op hulp... en iets te weinig op ontwikkeling. Hoe, hoe zorg je voor ontwikkeling? Dat is ook zorgen dat landen op termijn zelfredzaam worden. En dat betekent toch ook investeren in economische kansen. En daar heb je iets als een bedrijfsleven bij nodig... En dat is bij voorkeur het lokale bedrijfsleven. Maar daar ja. kunnen ook internationale grote firma's een nadrukkelijke rol spelen. En wat je ziet is dat het Nederlandse beleid nu veel nadrukkelijker gaat kijken hoe dat, die, die, die, die investeren in economische ontwikkelingskansen, hoe dat vorm kan krijgen. En daar proberen ze Nederlandse partijen wel bij te betrekken. Ja waarbij overigens gezegd is, moet zijn dat een aantal van die Nederlandse firma's... voor gedeelte dat ook al redelijk aan het doen zijn. Als je, als je kijkt ja. naar clubs als Unilever en zo, die investeren... Heineken geldt eigenlijk hetzelfde voor... die investeren eigenlijk al heel lang vanuit zo'n soort perspectief ook in Afrika. Die willen wel geld verdienen, maar die zorgen ook dat ze een soort lokale katalysator zijn... voor een bol economische bedrijvigheid. En dat proces zeg maar verder aanjagen en helpen kan in een land ontzettend belangrijk zijn. Want de beste manier van armoedebestrijding is natuurlijk toch gewoon werk. En een van de opvallende dingen, zeg ik er dan toch nog even bij... Als je 30 jaar literatuur of ontwikkelingshulp leest, is dat een thema als werkgelegenheid. In 99 van de 100 artikelen of boeken gewoon niet genoemd wordt. Terwijl dat zo ongeveer het meest cruciale is, wil je serieus perspectieven ontwikkelen. Ja, Thijs Berman, hoe, hoe wordt er ja. in Europa gekeken naar de ontwikkeling in Nederland als het over ontwikkelingssamenwerking gaat? Nou ja, behalve dat het dus in de, in de ministerraad ontwikkelingssamenwerking heel jammer is dat Nederland niet meer die krachtige stem heeft die Nederland had tientallen jaren achter elkaar, is er weinig, weinig kritiek... omdat Nederland nog steeds die 0,7% van ons bruto-nationaal inkomen... uitgeeft aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is nog steeds zo. En daarin loopt Nederland toch nog altijd voorop met Luxemburg, Zweden... En uh, dus er is niet zo heel veel kritiek op. En op het idee dat het bedrijfsleven en vooral ook de grote multinationals... zoals precies van zo Unilever, die toch echt een goed voorbeeld daarin is. Die echt een, een slag maakt naar duurzaamheid. Naar het uitbannen van kinderarbeid, bijvoorbeeld in de theeplantages... Die, die Unilever heeft in, uh, in India. Nou, dat, dat zijn hartstikke goede dingen. Maar daarin is, daarin is Unilever natuurlijk niet de enige, maar wel een voorloper. Een belangrijke voorloper. Ja, Peter van Lieshouten, als ik u zo hoor... we moeten meer naar kennisuitwisseling gaan... meer naar een ontwikkelingsbeleid... dat rond bepaalde thema's is gecentreerd. Hoor ik daarin dat uw denken nog verder geradicaliseerd is... of geëvolueerd, moet ik misschien zeggen, sinds uw nota ja, voor de WR? Ja, een beetje wel. Kijk, wat we in die nota net niet gezegd hebben... Maar we zaten ongeveer op de randje van dat zeggen. Is zeggen dat klassieke ontwikkelingshulp... een beetje het einde van zijn levenscyclus nadert. Je kunt met een beperkt aantal landen... Dat vind ik behoorlijk ja, radicaal, toch? Ja, maar als je, dan, dan heb ik het over een periode van tien jaar. Ja. Dan heb ik het over het feit dat er nog een beperkt aantal landen... met name in Afrika een tijdlang echt profijt kunnen hebben van een klassieke vorm van ontwikkelingssamenwerking... maar dat we de komende tien jaar echt toe moeten naar een ontwikkelingsperspectief... wat veel meer te maken heeft met de vraag hoe wat voor belastingregimes we hebben... wat voor voedselzekerheidsbeleid we hebben, ja. hoe we met klimaat omgaan. Daar is op termijn de winst te boeken. En die noten gaat u nou. binnenkort uh, schrijven? We zijn bezig met een vervolgslag. Goed. Hartelijk ja. dank, uh, Thijs Berman, Europarlementariër voor de PvdA... en Peter van Lieshout van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland. Uh, fotograaf Kadir van Lohuizen vervolgt zijn reis van Zuid naar Noord-Amerika... in de serie Via Pan Am. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Van het zuiden van Chili tot in de uithoeken van Alaska. Fotograaf Kadir van Lohuizen reist over de 28.000 kilometer lange... ...Pan American Highway. Aflevering 12. Deze week ben ik op de Via Panem bij kilometerpaal 13.300 in Honduras. Ik ben in San Pedro Sula, de tweede stad van Honduras. Het is zondag, ik loop de kerk binnen. De priester staat op het podium en de gelovigen schuivelen voorbij. Maar het is geen gewone kerk. Het is een orthodoxe kerk. En linksboven, half aangesneden, zie je een afbeelding van het avondmaal. En in de tafellaken staat Arabisch geschreven. Het zijn Palestijnen. Want Honduras heeft een van de grootste Palestijnse gemeenschappen op het westelijke halfrond. Naar schatting wel 200.000 wonen er. Boetijnen is Palestijns, is christelijk Palestijns en orthodox. En woont hier met haar man en haar kinderen hier in Honduras in San Pedro Sula. En ze werkt hier op de school en ze geeft Arabische les, niet alleen Arabische les, ook muziekles en Engelse les. En uh, het is de school van de orthodoxe kerk hier. Boutaine, je bent in 1989 gekomen. Waar, waar vandaan? I came from Palestine, Bejaal Palestine. I got married there and I came here with my husband. In 1989 ben je hier naartoe gekomen. Waar, waarom ben je naar Honduras gekomen? Waar, waarom niet in Palestina gebleven? I came here because I got married to a Honduran man. He went there, we met there, and I had to come here because to live with him in this country. Ja, ik ben daar getrouwd met Salim. Die is in Honduras geboren, maar is een Palestijn eigenlijk. En ik ben hier naartoe gegaan om met hem te wonen. Toen je wegging in 1989 uit Palestina, hoe, hoe was het toen? Was het moeilijk? Well, it wasn't easy. It was really hard. The uprising was still so fresh, just started. So... Het, was, het was een moeilijke tijd toen de eerste Intifada die was net uitgebroken. Er was een algemene staking, dus de, de winkels waren alleen maar s ochtends open. Na 12 uur was alles dicht. En ook de universiteit en de scholen waren dicht vanwege de staking. Waardoor het heel moeilijk was om te studeren en naar school te gaan en naar de universiteit te gaan. En toen je hier kwam bij Tuiner, hoe was dat? Want your friends' family, most of them were in Palestine. And was it not hard here? Well, sure, it was hard to leave them there. I don't have any family here of mine, my own family here. Yeah, it was so hard. To leave everyone. It was so hard too because I couldn't speak Spanish and I had to learn Spanish fast. It was zeker moeilijk in het, in het begin. Want ik liet mijn familie en mijn vrienden liet ik achter daar. En ik kwam in een land terecht waar ik de, de taal niet uh, sprak. Ik sprak geen Spaans. Dus ik moest, uh, moest snel Spaans leren. Kon je gaan werken of hoe, hoe ging het in het begin? My uh, father and mother-in-law didn't permit me to work. Like they say. Nee, je moet niet werken. Je moet blijven huis en je man gaat naar werk. Ik wilde heel graag werken toen ik hier kwam. Het, het probleem was natuurlijk de taal. Maar het grootste probleem was dat mijn schoonouders het niet toestonden. Want um, ze wilden niet denken dat zij niet voor haar konden zorgen. Dus ze zeiden van: Nou, je man gaat maar werken en jij blijft gewoon thuis. Maar dat was een moeilijke tijd. En, nu werk je. Nu werken in school. En de school belongs tot dezelfde kerk. De school is ook een deel van de kerk. Ik working daar in 1993. Ja, nu werk ik in de, in de school die bij de kerk hoort, bij de orthodoxe kerk. En uh, ik ben met het hoofd gaan praten op een gegeven moment. En omdat ik zo goed Engels kon en ook Arabisch sprak, uh, werd ik eigenlijk meteen aangenomen. Wat hoop je voor Palestina? Wat, want je, je praat er nog heel veel over. <laughs> well, mijn hoop that. dat... Um... That the Palestinians have their own rights. Like as any country, as any people like who live in the world. I hope that op on één dag that Palestina will be free... That it will be a state, zijn like zoals alle staten in the world. And that we get our vrijheid terugkrijgen. That we can go and stand where we willen. That we have our own land hebben En we trots kunnen zijn dat we Palestijn zijn. Ik loop het klaslokaal binnen. Kinderen in schooluniform. Meisjes met een rok. En de lerares schudt er net eentje de hand. Het is Betaine. Betaine Saman, Palestijnse van origine. En sinds hier op de school. Is de lerares Arabisch. Om de Palestijnse kinderen. Die vaak in Honduras zijn geboren. Want hun ouders of zelfs hun grootouders. Zijn al naar Honduras gekomen. En ze de taal niet meer machtig zijn. Krijgen ze hier Arabische les. Ik behoef het schoolbord een... Poster. Welkom. En op het schoolbord. Arabisch. De foto's van Kadir van Lohuizen en ook zijn eerdere bijdrage aan. van Via Panam. vindt u terug op onze website. Villafepiro.nl. De Vette Jaren, dat is de titel van het nieuwe boek van de Chinese schrijver kong Chung. De Vette Jaren is een controversiële en spannende roman... over het China van de nabije toekomst... en brengt het Westen een angstaanjagende boodschap... over het steeds machtiger wordende China. Het boek is in China overigens verboden. Gary van Pinksteren ontmoette de schrijver van Vette Jaren... Chan Con Chung. in de nabije toekomst. Het land is als enige goed uit een wereldwijde crisis gekomen. en er heerst een verlichte dictatuur. In China zijn ze daar over het algemeen heel gelukkig mee. op een enkeling na die zich verzet. Van vroeger weten de meeste mensen zich nog nauwelijks iets te herinneren. Daarover gaat het boek van de Hongkong-Chinese schrijver Chang Kun-chung. Hij leest voor uit De Vette Jaren. Ik heb een jaar gezien. We missen een maand. Wat ik bedoel is, er is een hele maand verdwenen. Weg. Kwijt. Normaal volgt februari op januari, maart op februari, april op maart. Nu is het alsof na januari maart kwam, of april na februari. We hebben een maand overgeslagen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb een maand Je begrijpt Jan vertelt over hoe vergeten in China bijna een nationale ziekte is geworden. Ouders vertellen hun kinderen bijvoorbeeld niet over het verleden... omdat ze dan een andere versie van de geschiedenis krijgen... dan dat ze die op school voorgeschoteld krijgen. Hij noemt als voorbeeld het jaar 1983... een jaar waarin sprake was van zware repressie. Um, Ik maak dit jaar 1983 een voorbeeld. Dat was een jaar van een terwijl van terror waar veel mensen voor In 1983 kon je de kogel krijgen voor de kleinste vergrijpen bijvoorbeeld als je geflirt had met een meisje of als je geruzie had gemaakt met een vriend. De politie moest namelijk een bepaalde minimum aantallen mensen oppakken en die werden dan geëxecuteerd. Dat is iets waar in China op dit moment niet meer over wordt gepraat. People do not talk about it anymore. they, they really forgot about it. But the nature of the state has not changed. Toch zou iets dergelijks in China weer kunnen gebeuren... want de Chinese staat is nog steeds dezelfde. Toen ik uit de inrichting kwam, was iedereen om me heen al veranderd. Niemand kan me vertellen wat er in de dagen dat ik in die inrichting zat is gebeurd. Ik vraag me af of ze het echt vergeten zijn. Wat me nog het meest schokt is dat als ik over vroeger wil praten, bijvoorbeeld over de gebeurtenissen van 4 juni 1989, niemand het er met mij over wil hebben. Ze lijken het echt vergeten. Begin je over de culturele revolutie, dan kunnen ze zich alleen nog maar leuke dingen herinneren. Zoals hoe ze naar het platteland gestuurd werden om te werken. Het is allemaal romantische nostalgie. Alle ellende zijn ze vergeten. Het lijkt wel alsof ze bepaalde herinneringen collectief en voor altijd in een zwart gat hebben gedumpt. We zijn 90% vrij bedacht Lao Chen over minstens 90% van alle onderwerpen kunnen we tegenwoordig vrij discussiëren. Minstens 90% van alle activiteiten kan zonder overheidstoezicht worden georganiseerd. Is dat soms niet genoeg? Chan ziet vrijheid niet als een absoluut begrip. Rechtvaardigheid is dat wel. Freedom, I don't know. It's never a Chinese concept to, to, to start with. Hij stelt verder dat we van China kunnen leren voor wat betreft onze opvatting over vrijheid en dat China ook van ons kan leren. Freedom, this idea of individualism, may need to be complemented by a sense of public purposes as well. Als mensen zouden moeten kiezen tussen een goede hel en een valse hemel, waar zouden ze dan voor kiezen? De meeste mensen zullen zeggen dat een valse hemel hoe dan ook beter is dan een goede hel. Naarmate de tijd verstrijkt, zullen ze vergeten dat hun hemel niet echt is. Zullen ze hem zelfs verdedigen en beweren dat het de enige hemel is. In het Westen hopen we vaak dat China met een nieuwe generatie, met een jongere generatie... mensen aan het bestuur zal krijgen die China misschien een meer liberale kant op zullen brengen. Maar Chan heeft eigenlijk heel weinig vertrouwen in de volgende generatie. In my novel, the next generation could be worse than the older one. So wow, that's quite pessimistic. I mean, that's really new. We we don't even hope for the future. In Chan's boek zijn de mensen heel gelukkig. Dat komt omdat er een ecstasy achtige stof aan het water is toegevoegd. We voegen het toe aan alle waterreservoirs in het hele land. En daarnaast ook aan melk, sojamelk, frisdrank, fruitsappen, mineraalwater, bier, rijstwijn en sterke drank. Het gaat per persoon om minimale hoeveelheden. In een bloed- of urinetest zou je er niets van terugvinden. De mensen merken er helemaal niets van. Ze zijn alleen net iets blijer. Het is een Chan's boek is in China inmiddels verboden. Je kan in China sowieso geen boek uitgeven waarin je expliciet verwijst naar bijvoorbeeld de opstanden van de studenten in 1989 op het plein van de Hemelse Vrede. Toch vertelt Chan dat zijn boek juist in de Volksrepubliek China heel goed is gelezen. When it was published in Hong Kong and Taiwan, I brought some hard uh, copies myself to send it to my primary target readers, the Beijing Intellectual Friends. Het boek dat oorspronkelijk in Taiwan is uitgegeven heeft Chan meegenomen naar zijn intellectuele vrienden in Peking. Die bespraken het snel op het internet en het werd ook opgepakt door de gewone pers. Die heeft er snel over geschreven voordat de Chinese censuur dat verbood. Ze gaan door de yellow light, voordat de red light is on. Dat lot veel interesse and then somebody put it on the internet. Alle aandacht in China heeft ertoe geleid dat iemand het boek op internet heeft gezet en dat leidde weer tot heel veel nieuwe aandacht. Nu is zijn boek de vette jaren ook in het buitenland uitgekomen. Zhang kan niet voorspellen hoe de Chinese regering daarop gaat reageren. I always say it's like um, playing with a wild cat. Het is net alsof je speelt met een onbetrouwbare wilde kat. Uh, when it is happy, it plays with you with it's paw, but it won't hurt you. Maar als je hem him, en dan zal hij je heel hard Die kan heel lief zijn, maar soms haalt hij onverwachts opeens heel hard uit. En je weet nooit wanneer dat gebeurt. Nou, dat klinkt als uh, jaren 70 rok. De vette jaren, het boek van Chan Con Chung. Dat verscheen bij uitgeverij Signatuur. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Bureau Buitenland. Na het nieuws kunt u luisteren naar het uh, wetenschapsprogramma Labyrinth. En dat gaat over tijd. En is tijdreizen mogelijk? Wij zijn er volgende week weer. Zondag om 7 uur s avonds. Graag tot dan.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 Shoppen vanuit je luie stoel en thuis laten bezorgen. Nu tot 50% korting. Eerstweekam.nl. E-matching. Online dating. Alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Ook de nieuwste elektronica. Nu tot 15% korting. Eerstweekam.nl.